Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 3 uur. Oh ho! ho. met het NOS-journaal. Er komt een onderzoek naar het optreden van de reclassering en de politie. in de aanloop naar de dood van Humaira. Het meisje van 16 werd dinsdag doodgeschoten bij haar school in Rotterdam. Kort daarna werd haar ex-vriend opgepakt. Hij was onlangs veroordeeld voor de bedreiging. en mishandeling van het meisje. Hij stond onder toezicht van de reclassering en had een contactverbod. De inspectie Justitie en Veiligheid wil weten hoe de reclassering... en de politie hun taken hebben uitgevoerd tot het moment van de schietpartij. De inspectie benadrukt dat het geen strafrechtelijk onderzoek is. Na weken onderhandelen is er nog geen akkoord over de groei van Schiphol. Pas als er meer duidelijkheid is over luchthaven Lelystad... praten de betrokken partijen verder, zegt de voorzitter van het overleg, Hans Alders. In januari staat er weer een overleg gepland van de omgevingsraad Schiphol... Daarin zitten onder meer Schiphol, omwonenden, milieuorganisaties en gemeentes. De man die vorig jaar op het Mediapark in Hilversum een vrouw gijzelde... is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. De man bedreigde een medewerkster van de NPO met een mes. Hij eiste zendtijd op CNN... omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd door de geheime diensten. Na anderhalf uur werd hij opgepakt. Het Openbaar Ministerie had ook TBS tegen de man geëist. Een bank uit Malta heeft een boete gekregen van 1,75 miljoen euro... van de autoriteit Financiële Markten. De Novenbank Bank bood tussen 2013 en 2016 leningen aan in Nederland... maar had daar geen vergunning voor. Volgens de AFM moesten mensen die een lening afsloten... ook veel te veel rente betalen. De Maltese bank kan de boete nog aanvechten bij de rechter. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plaatsen droog. In het noorden blijft het wel regenachtig. Het is vanmiddag 9 tot 13 graden en het waait flink. In het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NMS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam... tussen afrit Muiden en de aansluiting met de Ring... een file met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, en daar zijn we weer. We zijn weer terug in de uitzending. Het uh, nieuws hebben we wederom gehad. En uh, we hebben een in vol ornaat uh, gekleede zangeres uh, klaarstaan, dames en heren. Het is bijna jammer dat we hier geen camera's hebben. Maar het publiek ziet het wel. En daar gaat het om. Lea Bos gaat voor u een prachtig liedje zingen van eh, wat oorspronkelijk is van Herman van Veen. Zij doet het met eh, gitaarbegeleiding van Paul Bakker. Dat weet hij niet, maar dat weet hij, dat is toch zo. Zij zit, eh, het liedje heet eh, Nooit of Nooit, hè? Klopt ja. dat? Ja. Dat klopt. Dames en heren, groot applaus voor onze Lea. I'm yeah.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 Ik steeds meer en meer hou. Ik steeds meer en meer en meer en meer van jou. Jij raadt toch nooit of nooit wat ik doen zou. Ja, applaus. Lea, fantastisch. Fantastisch gezongen. Prachtig liedje ook van Herman van Veen. Die schreef het. En het heette Nooit of Nooit. Ja, wat moet je nou weer... Nou, dan moet je wel even wachten. Je moet een gezet. Lekker hoor. Lekker eten. Ik heb een kneltre. Ja, we gaan lekker wat, eten. Wat maken. ga je koken vanavond, Dolly? Wij gaan koken. Nou ja, wij gaan koken. Ik moet het eerst gaan leren, want dat oh, God, god zeg ik. Ja. We hebben een recept gekregen van een van de bewoonsters. En uh, zij, zij uh, is betrokken bij de workshops hier in Nieuw Unicum. Want je kunt hier ook leren koken. Hè? Allerlei lekkere recepten leren maken. En uh, van die recepten heb ik er eentje doorgekregen en En nou hoop ik dat ik het goed ga zeggen jongens. Want het is weer zo'n exotische naam. Een mango daikiri. En uh, deze mango daikiri is voor zes personen. En um, ik hoop dat u allemaal klaar zit met pen en papier. Want ik ga nu de ingrediënten opnoemen. U heeft nodig voor dit recept een achtste liter slagroom. Twee mango's die wel goed rijp moeten zijn. En als u daar niet van overtuigd bent of dat moeilijk vindt te beoordelen... kunt u ook gewoon diepvries mango nemen. 120 gram poedersuiker... Hou je het bij, Roy? Ja. Hij zit druk te schrijven. Sap van één limoen, één stukje geconfijte gember in kleine stukjes en eventueel twee eetlepels rum. Nou, dan gaan we kijken hoe we hem gaan bereiden. Je maakt de mango schoon, je snijdt ze in stukken en je pureert ze. En als je de diepvries mango neemt, dan moet je die ook gewoon diepvries pureren. Dan ga je toevoegen daaraan de poedersuiker, het limoensap en de stukjes gember. Dan ga je ondertussen de slagroom stijf kloppen en die ga je heel voorzichtig door de mango-moes scheppen. En denk eraan niet roeren, want anders wordt de slagroom weer dun wist ik ook niet, wist jij dat? Als je slagroom roert dat hij dun wordt? wist ik niet. Nee. nee, dus je moet scheppen, scheppen. Nou, serveer in schaaltjes. Hé, hey, dan is hij al klaar zeg. Uh, zo snel. Wisten jullie dat het zo makkelijk was? Ik dacht dat het heel moeilijk was. Maar vanavond, is klaar. Dus gaan allemaal dan, eten bij Dolly thuis. Ja, we gaan allemaal een keer. Ja, nou, gaan mee dat, wat, allemaal? <laughs> Eerst een paar mango's scoren. Maar in ieder geval uh, kun je ze dan in mooie schaaltjes serveren. Of in kant-en-klare eet -klare, eetbare bakjes. Want die zijn er ook nog. Hè? Daar kan je gelijk het bakje ook op eten. En uh, die bakjes die zijn te koop van deeg of schuim. Nou, ik zou zeggen, veel succes met het maken, lieve luisteraars van dit recept. Heerlijk voor de kerst, hè? Om bijgerechtje of als bij toetje. En. Um... Ja, nou veel succes met koken en bedankt voor de bewoonster van Nieuw Unicum voor het delen van dit prachtige recept. En uh, Lea bedankt net voor je prachtige nummer, maar volgens mij heb je er nog één meegenomen hè? Ja, zeker. Oké, okay, nou laten we nog naar het volgende nummer van Lea gaan luisteren. Dit nummer uh, is, met, dat is door jou zelf geschreven hè? Ja, dat klopt. En uh, hoe, hoe ben je daartoe gekomen om dat nummer te schrijven? Uh, nou ja, een paar jaar geleden is mijn, uh, is mijn opa's overleden. Ja. En ik wist niet heel goed hoe ik daarmee om moest gaan. Dat was ja. uh, eigenlijk de eerste van mijn naaste familie die overleed. Ja. En toen heb ik mij teruggetrokken in mijn kamer... en besloten om te gaan schrijven. En... Dit is eruit gekomen. Nou, ik ben benieuwd. Nou, met dit allemaal in jullie achterhoofd zal het wel... Hebben jullie allemaal een zakdoekje bij je? Ja? Oké. Nou, servetje pakken we straks wel. Niet te hard huilen, hoor. Hier komt Lea met het nummer Memories. In nagedachtenis is van haar grootvader.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 Nou, nou, dat was prachtig, Lea. Dank je wel dat je dit met ons hebt willen delen. En hoe vonden jullie het? Mooi, goed zo, goed zo. Ja, we hadden uh, nog een, een, een geweldige Zandvoortse artiest voor jullie. Maar helaas, die kon niet komen. Mike Danne, die had uh, beloofd ook te zullen komen. Maar door omstandigheden is dat niet doorgegaan. Nou, we hopen op de volgende keer dat dat beter zal gaan. Ik geef nog even de microfoon door aan Roy. Want die heeft een hele dringende interne mededeling... Nou, ik uh, kan jullie vertellen, en uh, hierbij beloof ik dat ook, ik, uh, ben, ik doe uh, zijn antwoordse optredens regelen. En ik heb geregeld dat hij uh, binnenkort zeker nog een keer bij jullie langs gaat komen, Mike Dane, voor uh, ja. om het zeker nog even goed te maken. Dus uh, dat ga ik even regelen met uh, de coördinator daarvan, en dan uh, komt het uh, helemaal goed. Ruud en uh, alle bewoners van de Unicum Dolly, ik ga afscheid van jullie nemen, ik wil iedereen uh, heel erg uh, bedanken dat ik hier vandaag mocht zitten. Ik heb erg genoten en heel veel opgestoken over Nieuw Unicum. Zo'n mooie organisatie. Toi, toi, doorgaan ze met z'n allen door. Ik wens jullie allemaal vrolijk Kerstfeest en een heel mooi 2019. Bye, bye. Oh Een prachtig kerstliedje van Mary J. Blige. En het nummer heet Do You Know What I Hear? I Do you hear what I hear? En we gaan weer even een gesprekje voeren. En dat gaat dan gedaan worden, in dit geval door Dolly Tempirik. Ja, ja, ja. En hoor jij wat ik hoor. Dat werd net gezongen. Maar wat gaan we nu horen? We gaan luisteren naar uh, Jeannette Schreuder. En Jeannette Schreuder is 18 jaar geleden al uh, begonnen hier in Nieuw Unicum. En ik ben nog eens een keertje een van haar uh, volgelingen geweest in het zwembad. Want toen had ik ook warmwatertherapie nodig en toen was jij daarbij betrokken. En nu kom ik je na zoveel jaar weer tegen, maar in een heel andere functie ineens. Want Jeannette, wat ben jij inmiddels gaan doen hier in uw Unicum? Nou, ik werk nu als medewerker dagbesteding, maar dan als bewegingsagoog. Dus ik hou me bezig met ja, eigenlijk alles wat met sport en spel te maken heeft. Ja, en nou heb ik begrepen dat dat sinds kort een enorme vlucht heeft genomen en uitgebreid is. Kun je daar wat over vertellen? Ja, het is uh, inderdaad heel erg uitgebreid. We hebben een, uh, ja, een schitterend vitaliteitscentrum uh, is er neergezet. En ja, er gebeurt van alles. Het is sport en spel. Het is ontspanning. We hebben een hele mooie fitness... Mooie nieuwe visiozaal. En ja, er is een hele goede samenwerking aan het ontstaan tussen de dagbesteding en, uh, en de visio. Dus we gaan samen de cliënten of de bewoners flink aan het bewegen zetten. En zijn ze daar blij mee? Of? Wat ik hoor. <lacht> er komen Heel verschillende veel reacties. wel. Het is verschillend. Heel ja, veel Er wel. komen verschillende reacties <lacht> uit de zaal. Maar misschien houdt niet iedereen er even veel van. De een zal het leuker vinden dan de ander, maar ik. ik... Het is waarschijnlijk wel heel belangrijk hè, dat wat je nog kunt, dat je dat ook blijft doen. Het, het behoud van je spieren, of... Nee, ja, het, toch? Het is heel belangrijk. Ja, ja, het is echt heel belangrijk. Ja, ja want uh, rust roest, jongens. He, dat hebben jullie van huis uit meegekregen natuurlijk. Rust roest. Dus als je natuurlijk al beperkt bent, uh, moet je datgene wat je kunt ook blijven ontwikkelen, denk ik. of. Ja, en wij, wij als dagbesteding bieden het dan aan als een ja. Ja, recreatief gebeuren. Ja. We hebben ja, we tafeltennissen, we scheudeboelen. We hebben een duofiets waar we heel veel gebruik van maken. We mogen ook de waterleidingduinen mee in. Oh, dat, uh, hele... maar dat is. Kijk, dat is natuurlijk meteen een stuk leuker, hè? Ja. Als je dan ook lekker de buitenlucht in kunt. Ja. En mooie dingen zien. En we zien de mooiste dingen, we zien de hertjes uh, vechten en de vossen. En... Maar is het dan ook, want je ziet hertjes vechten, maar is het hier dan ook vechten om uh, met die duo fiets weg te kunnen? Of valt dat uh, nog wel mee? Er is een, uh, toch wel een wachtlijstje aan tot staan, ja. Oké, okay, dus ja. dat is misschien nog wel een droom voor de toekomst dat er wat meer van die duo fietsen komen en mensen die daarop willen fietsen. Dat zou een. Uh, ja... Heel positief iets zijn. Of dat echt haalbaar is, weet ik niet. Maar ja, het zou schitterend zijn. Dat is een mooie zijn. droom voor de toekomst. Het ja. lijkt mij een mooi streven. Er moet toch iets op te bedenken zijn uh, dat dat als uh, goed doel eventueel uh, betiteld wordt voor mensen die bezig zijn voor het goede doel. He? Ja, en het wordt uh, ja, als zeer positief ervaren. De Leuk. natuur en de buitenlucht. En ja. Ja, de mooie dingen zien. Belangrijk toch? Ja, heel ja, belangrijk. Dat houdt de moed ja. erin, denk ja. ik. Want... Dat is natuurlijk iets uh, waar jullie ook voor moeten zorgen met het vitaliteitscentrum. Niet alleen het fysieke aspect, maar ook ja. het doorbreken van, van een sleur, het, het volmaken van de dag, het zin geven aan een dag. Ja, zie klopt. ik dat goed? Ja, ja dat, dat zie je heel goed. Ja. Ja. En met hoeveel mensen werken jullie daar op dat uh, vitaliteitscentrum? Uh, het stukje dagbesteding. We werken nu met 1, 2, 3, vier bewegingsagogen. Niet fulltime. Ik nee. ben degene met de meeste uren. Ja. En dan hebben we drie part-timers ernaast. Oké, okay. en, ja. en de fysiotherapeuten zijn daar waarschijnlijk ook uh, nauw bij betrokken? De fysiotherapeuten zijn uh, ja, nauwer betrokken bij de fitness en dan de behandeling in de fysiozaal. Ja, ja. ja. En het, het, uh, Dag Roy. Roy loopt net de deur uit. Ik wou bijna Dag Sinterklaasje zingen. Zo loopt hij eruit. <lacht> Helemaal te zwaaien naar iedereen, <lacht> weet je wel. Alleen de meid, daar heeft hij niet op, maar goed. Uh, <lacht> Het zwembad, hoort dat daar ook bij, bij het vitaliteitscentrum? Of is dat toch een aparte afdeling? Uh, ja, het hoort wel onder het stukje vitaliteit natuurlijk. Maar ja? het is wel een aparte afdeling. Omdat het een heel ander soort uh, bewegen is? Of? Het is een ander soort bewegen. Ja, er wordt wel flink bewogen ook. Maar er wordt ook ontspannen. En ja, ja het, het zit niet echt bij elkaar. Het zit in een andere hoek. Oké, okay. ja. een heel andere discipline het eigenlijk. Het is een andere discipline. die Bewegen, maar niet hetzelfde. Niet hetzelfde, nee. nee. Maar okay. meer onder, onder begeleiding van een uh, hbo-opgeleide bewegingsagoog. En de fysiotherapie ja, is daar ja. heel nauw bij betrokken. Ja, ja. ja. ja want ik, ik, ik ben vroeger dan wel eens bij jou geweest vanwege de reuma... om daar wat oefeningetjes te doen. Bestaat dat ook nog steeds dat je uh, um, als... als uh, patiënt van buitenaf met, met een uh, reumatische aandoening of zo... als de dokter dan adviseert van... joh, ga in warm water wat oefeningen doen. Kunnen deze mensen nog steeds bij jullie terecht in het zwembad? Of... Ja, die kunnen nog steeds bij ons terecht. We hebben nog steeds een aantal groepen voor mensen met een uh, ja, lichamelijke beperking. Die kunnen nog steeds terecht bij ons. Ja en, ja, en gaat dat ook via nieuw Unicum? Of, of wordt dan het zwembad verhuurd aan uh, Nee, dat gaat via nieuw Unicum. Dat gaat gaat echt via op personeel unicum. van Unicum wordt dat begeleid. Dus als iemand daar iets over wil weten of zich aan wil melden... kan dat via de website waarschijnlijk of de telefonisten? Uh, via de website of de telefonisten. Ja, ja er, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Hè? Ja. Ja. ja. Jeanette, is er nog iets wat je zou willen zeggen? Want ik vind het eigenlijk een heel duidelijk verhaal. En een mooi verhaal. En een nodig verhaal ook natuurlijk. Hè? Het is het. Dus een... Mooi dat, mooi dat het zich zo ontwikkeld heeft. Is er nog iets waarvan je zegt van nou dit zou ik nou nog even kwijt willen? Nou het enige dat we ja, eigenlijk net gestart zijn in het nieuwe vitaliteitscentrum. En dat we zelf nog volop in ontwikkeling zijn met allerlei uh, nieuwe activiteiten. Ja. ja. Maar dat zal zichzelf wel gaan ontwikkelen in de loop der tijd. Hè? Ja. Ik, ik wens je ontzettend veel succes. Met deze nieuwe stap. Nou, dankjewel, Doen. En uh, ik hoop dat, uh, dat toch alle bewoners straks uh, uh, in koor gaan roepen. Ja, leuk. het is leuk, het is leuk. <laughs> dankjewel. Wij gaan weer even een muziekje draaien, denk ja. ik toch? Ruud, heb je nog wat bij je? Ja, hoor, hoor maar. Oh, the is but the fire is so delightful.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 De Martin en Let It Snow. Jawel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Jawel, de laatste keer vandaag het regionale nieuws. Um, op vrijdag 28 december uh, wordt de raadsvergadering... die 18 december begonnen was, voortgezet... Tijdens de raadsvergadering van die 18 december was er onvoldoende tijd. voor een volledige behandeling van de najaarsnota. En deze moet in dit jaar afgehandeld worden. Dus vandaar dat alle raadsleden en het. Uh, uh, hoe, hoe noem je dat nou ook weer? Nou ja, de raadsleden komen allemaal bij elkaar. Ik ben even het woord kwijt. Uh, uh, op die 28 december dus, om die najaarsnota af te ronden. Als u hierover wat meer informatie zou willen... dan kunt u die vinden op de website van Zandvoortse gemeente... zandvoort.raadsinformatie.nl Ook kunt u de vergadering van 18 december terugkijken. Dan gaan we eens even kijken, want er komt natuurlijk, binnen. nu staan ze nog allemaal braaf in de huiskamers, al die mooie kerstbomen. Maar ze worden natuurlijk op een gegeven moment verbrand. En die traditionele, traditionele kerstboomverbranding is dit jaar, of eigenlijk het volgend jaar, op woensdag 9 januari om half acht s'avonds op het strand ter hoogte van het Schuitengat. En dat is die doorgang aan de achterzijde van Dirk van den Broek richting het strand.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 Pas zelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. Goh, je zou toch maar voor anker liggen voor de kust van Noord-Holland deze kerst. En vers kerstbrood is dan wel het laatste waar je op rekent. Toch worden zeelui daar deze dagen op getrakteerd. Want de KNRM reddingsstations spelen voor kerstman en leveren kraakverse kerstbroden af. Dat is wat de KNRM liet weten op Twitter.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 En dan is er ook nog een ijskoude stunt geweest vandaag in Zandvoort. Want leerlingen van groep 7 en 8 van de Oranje Nassau-school... die hebben vanochtend geld ingezameld voor het goede doel. En door een gesponsorde duik in de Noordzee te nemen... zwommen de kinderen heel wat geld bij elkaar. De teller stond om 10 uur al op 1600 euro... vertelde een schoolmedewerker aan NH Nieuws...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 Ja, de zon heeft wel af en toe geschreven. Oh nee, dat is voor morgen. Ik zit te ver alweer. Uh, eerst nog van vandaag hoor. Het is deze vrijdag. Ik wou wel zeggen, de zon heeft helemaal niet geschreven. Maar dat komt morgen nog. Het is op deze vrijdag bewolkt en er zijn perioden met regen. De wind waait eerst zwak en daarna neemt hij toe naar krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. Temperatuur blijft hangen rond de 12 graden.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 En dan was dit het weerbericht volgens weerman uh, Rico Schreude. 20 jaren, Slade, u kunt het wel, Money Holder, met die blokhakken. En daar hadden ze lekker mee, hard mee op... De... Oh ja, ja die wilde ik nog even laten horen, ja. Zo kon hij schrijven. Money Holder en Slade en uh, Merry Christmas, everybody. We gaan nog één keer terug naar onze Dolly voor een interview. Ineens denk ik dat ik weet waarom jij voor dit nummer gekozen hebt. Want jij hebt het filmpje natuurlijk gezien dat ik dat aan het zingen was, of niet? In de auto. Nou, dat, dat heb ik nou twee seconden. Oh, dat heb je verdrongen? <laughs> Zo slecht was het toch niet? <laughs> nee, maar goed. Uh, niet over mijn uh, zangcapaciteiten. Dat is een ander programma. Uh, nee, we gaan weer even terug. We zijn uh, voor de luisteraars. Uh, we zijn hier nog steeds in nieuw unicum. Al vanaf 12 uur zijn we hier te gast. En het bevalt ons uitstekend. Huh? We worden heel goed verzorgd. Oh, dat en er zijn allemaal is, heel gezellige mensen. En uh, de, de laatste gezellige persoon waar we een gesprek mee gaan hebben... dat is Justa. Justa Strandstra. En Justa werkt in, uh, in Nieuw Unicum als maatschappelijk werkster. Maar, maar, dat is natuurlijk al belangrijk, zat dat die er is. Maar daarnaast heeft ze ook nog een prachtige functie aan de telefoon. En een hele belangrijke functie, hè Justa? Welkom in het programma. Want ja. waarom is jouw functie aan die telefoon zo belangrijk? Um, goedemiddag, uh, ik ben Justa. Um, het is juist belangrijk om uh, mensen die in de landen he, wonen... die vragen hebben over MS en die denken waar moet ik nou terecht? Uh, he, ik heb een belangrijke vraag te stellen. Uh, dat dat dat kan aan dat MS-loket. Uh, en zodat de juiste persoon dat wel kan beantwoorden. Je moet want, met... want dat is juist het mooie van jouw telefoonfunctie. Yes. Ik bedoel, je neemt niet gewoon zomaar de telefoon aan. Maar je zit daar echt... Uh, aan het loket, hè? het MS-loket waar hele specifieke vragen over MS binnenkomen... zowel van patiënten als van familieleden, toch? Heb ik ja. het zo goed begrepen? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Mensen kunnen dagelijks bellen ja. en kunnen vragen stellen. Ik ben niet degene die het beantwoord. Daar hebben we nee. deskundigen voor. Ja. We, het is een samenwerkingsproject met ook de VU, met de MSVN. Dat zijn ervaringsdeskundigen. Maar ook met de verpleegkundigen van de Unicum. Uh, en dan hangt het van de vraag af wie dat het best kan beantwoorden. En, en ja. het mooiste is... En dat, dat kan eigenlijk ook wel dagelijks in dat mensen ook gelijk doorgeschakeld kunnen worden naar bijvoorbeeld uh, als het een vraag zou zijn wat meer voor de vuur. Als het wat meer zit op een vraag voor medicatie en behandeling. En dat is natuurlijk wel zo effectief hè, om met hele korte lijnen te werken. En op deze manier, doordat dat loket bestaat, yeah. is dat ook mogelijk en voorkomt dat dat mensen lange tijden moeten wachten op een antwoord of iets dergelijks. Klopt. En, en, Want... en je, je voorkomt ook dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ja. Uh, dat wordt gezegd, wij doen het niet. Nee. Uh, dus dat betekent dat op dat moment kan geschakeld worden. En als het toch niet uh, diegene echt het juiste antwoord geeft, kijken wie het wel kan doen. Maar juist ja. vanwege die samenwerking ja. uh, is ook gewoon heel duidelijk in wie de vraag het best kan beantwoorden. Ja. Uh, dus Zie me in dat geval als een telefoniste waarbij we, waar wel alle vragen binnen kunnen komen. Uh, dus niet is te gek. Nee, nee, nee, nee. Ja. En de, die komen ook vanuit heel Nederland, neem ik aan. Ja, die komen vanuit heel Nederland. De laatste tijd zijn vrij veel vragen over medicijn wat niet vergoed wordt. Dat mensen denken, oh help, het medicijn helpt zo goed, maar het moet, wordt niet vergoed en wat moet ik daar dan mee? Nou, dan wordt dat weer doorgezet. naar nou, de MSVN die heeft daar, die weet daar raad op, hebben daar veel vragen over gehad. En kunnen mensen goed beantwoorden. En dat, dat is de vereniging voor mensen met MS, uh, of, ja? Of, ja? ja, het, is ja? Een, het is een lot een lotgenotengroep, oh, een en, lotgenoten uh, een lotgenotengroep. Okay. waarin ook heel veel expertise zit. Waarin ja. mensen natuurlijk zelf te maken hebben met, met vragen. Maar waarin ook zoveel expertise zit. Omdat ze zelf ook uh, ja, uh, telefonische spreekuur hebben. En daar goed in gedoken zijn. Oké, oh, oké. Okay, okay. okay. Ja, ja, ja dat, dat, is, dat is mooi. En, en bestaat dat loket al lang of is dat ook iets van, van de laatste tijd? Nee, het is echt iets van de laatste tijd. Het heeft best een tijd gevraagd om van de grond te komen. Omdat ja. je natuurlijk goed met elkaar moet samenwerken. En om ook af te stemmen wie, wie kan nou het vraag best beantwoorden. Ja. En ook technisch gezien hè, vraagt het nogal wat moeite om door te kunnen schakelen op de juiste momenten. Dat die personen dan ook daar weer achter de telefoon zitten. Dus het bestaat denk ik nu net een paar maanden. Goh, ja. maar dat zal wel enorm wennen zijn. En dat zal ook wel een omscholing gevraagd hebben, denk ik. Want het, het vak van maatschappelijk werken is natuurlijk totaal een andere discipline dan uh, telefonisten. Want eigenlijk ben je ook een soort ja, doktersassistent, zou ja. je kunnen zeggen. Want je ja. moet triageren, hè? Ja, Je moet het. toch vragen, ja. is, er, is er spoed bij? Of ja. uh, kan het wachten? Ja. Of, hey, je moet toch ja. op dat moment bedenken hoe je verder gaat handelen. Ja. He, wat voor opleiding heb je daarvoor gevolgd? Nou ja, ik ben maatschappelijk werker, dus wat dat betreft ja. he, heb ik te maken met ook mensen met MS... maar ook anderen, ja. zeg maar, de mensen die hier verblijven. Ja. En daarmee, he, mijn vak is vooral in het praten met mensen over hoe het met hen zelf gaat... maar ook soms ook hun naasten, mantelzorgers hebben natuurlijk ook heel veel vragen... ook wat dat voor hen betekent. Dus je kon wel vanuit het vak van maatschappelijk werkster vrij makkelijk doorstromen naar, naar, naar deze taak. Ja, In feite is het goed de vraag verduidelijken wat de vraag is. En ja. ik ben niet degene hè, die uitgebreid met mensen in gesprek gaat. Dat is voor mij soms een beetje een valkuil. Omdat ik denk dat ik ja. zelf wil antwoorden. Want dat ben ja, ik gewend. Ja, ja, ja, maar ja. dat is vooral Precies. niet de bedoeling. Omdat nee. anderen vooral daar de expertise in hebben. Ja. Uh, dus Wat dat betreft denk ik ook. Ik, ik probeer ook mensen niet te lang uh, al, al helemaal door te vragen. Want dat, nee, gaat, de dat ook, zin. gaat de volgende ja. ook weer doen. Ja. Daar word je niet blij van. Nee uh, zeker niet. Dus geen van Beide. Nee, dus het is vooral kort en krachtig. Wat is de vraag? En, ja. en dan he, met name diegene neemt ook de tijd om ja. die vraag ook rustig te kunnen beantwoorden. Mochten er, ja. er mensen zijn die uh, hier wel eens mee te maken hebben, die nu aan het luisteren zijn en denken van, hé, hey, ik wist niet van het bestaan van dat loket. Wat handig. Ja. Hoe komen zij met jullie in contact? Nou goed, het is een, het is een, te een telefoonnummer. Uh, het is een 0900 nummer. Um, hoop Je ik moet dat... even goed in de microfoon ja. blijven praten. ik dat ik die ja. bij de hand heb. Maar goed, er is een dagelijks telefonisch spreekuur tussen half elf en half één. Ja. K uh, staat dat op de website van ja. uh, Nieuw Unicum? Ja. Dus mensen moeten dan gewoon even de website van Nieuw Unicum raadplegen... of anders even gewoon het algemene nummer hier bellen. Ja. En van, dan krijgt u ja. uh, dat nummer loket. doorgegeven. Van het MS-loket, ja, precies. Ja, Oké, okay. ja. en dat ja. is dagelijks dus van half elf tot... Tot half één bereikbaar. Ja, dat klopt. Prima. Justa, ja. ja. ontzettend bedankt uh, voor je toelichting. Ja. Ik wens je hele fijne dagen. Wij gaan ja. nog even een muziekje opzetten. En dan gaan we straks weer luisteren naar onze prachtige artiesten uh, van Nieuw Unicum zelf. Ik heb ze net onderweg in de auto mogen horen. Ik vond het prachtig. Ik ben blij dat ik nog wat te horen krijg hier van ze. Dankjewel. Ja. We gaan nog een liedje draaien. En uh, dat is een liedje van een uh, meisjes-trio. Of een dames-trio moet je eigenlijk zeggen. Uh, en die hebben voor het eerst in hun carrière een Nederlandstalig nummer gemaakt. Het is erg mooi. Uh, het gaat over hun moeder die vorig jaar overleed. En u kent ze natuurlijk allemaal. Want ze deden vorig jaar ook nog mee aan het Songfestival. Hier is Alles is er nog van o -Gene.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 Het oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij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 Door de muren heen.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 Door de muren heen wat alles, ja, alles is nog hier. Alles is nog hier. Een prachtig liedje van O'Jean, uh, u kent ze, de drie prachtige meiden die vorig jaar uh, Nederland ook vertegenwoordigden bij het Eurovisie. Of was het dit jaar? Nee, was dit jaar, uh, toch? Nee, dit jaar was het Welen. Vorig, vorig jaar was het O'Gene. En uh, ze kwamen toch wel vrij hoog hoor. Elf, elf e plaats of zo. O'Gene dus. En het nummer dat heette Alles is nog hier. Um, nou, we gaan weer even naar uh, de huisband. Hoe uh, uh, uh, heette dat ook weer? Born on Sound of zo geloof ik. Building on Sound. Building on Sound. Yeah, I... die deden... Ja, nu kunnen jullie me horen. Yeah. Building on Sound dus. En, uh, nou, dat, uh, ja. dat komt omdat we nu gedurende de 22 jaar bijna dat we nu bezig zijn. Uh, nou, daar zijn we nog steeds bezig om ons uh, geluid te verbeteren. Dus uh, vandaar. Uh, nou, dan, um, dan gaan we naar luisteren. We gaan nog één nummer doen, want ja, onze tijd zit er ook al zo wat weer op. Dus ik zou zeggen, jongens, succes. Wat gaan we horen? Nou, dus... Uh, Speciaal voor de kerst ook weer. Het welbekende. Komt alle tezamen. Heel mooi. Ik wou zeggen, wat, ik, ik riep al, wat een artiest. Prachtig. Ik vind het zo mooi wat jullie doen. Echt waar. Alle respect. Echt heel mooi. Ze zat helemaal te janken in de telefoon. Ja, dat is niet te geloven. Hè. Wat zegt hij allemaal? Ik, hij zat helemaal te janken en die, die, die microfoon. Ik zag het. Ja, hier moet je kijken. Ik ja, heb een, he, een zakdoek hele grote van... theedoek gekregen van Patricia voor mijn tranen. Ja. Zakdoekjes waren al op. Maar... Ja. Maar, en het is droevig genoeg... wij moeten ze langzamerhand gaan afsluiten. Ja, ja. ja, ja. en uh, dan, dat doen we uh, als laatste. geef ik nog één keer het woord aan... een van de medewerkers uh, van Nieuw Unicum. Hou het kort. Want uh, Patricia wil nog graag één ding zeggen. Ja. Nou, we willen ZFM heel hartelijk danken... dat zij uh, hier naartoe zijn gekomen. Echt ontzettend leuk en... Uh, nou ja, fijn dat we zoveel over de Unicum hebben kunnen vertellen, want we zitten toch wel een beetje verscholen in de duinen. En uh, niet alle Zandvoorters uh, uh, zullen hier dagelijks over de vloer komen of misschien weken of misschien zijn ze hier nog nooit geweest. Rijden vast vaak langs en uh, we hebben op deze manier toch een beetje geprobeerd om uh, de buitenwereld naar binnen te halen. En uh, nou, we hopen u een keer hier te ontmoeten. En uh, nou ja, nogmaals dankzij aan ZFM en... Uh, als dank hebben we de bewoners die werken bij Bienvenue ons restaurantje wat bij de FOMAR, tegenover de FOMAR in Zandvoort Noord gelegen is. Hebben ze lekkere truffels gemaakt en die willen jullie graag aanbieden als dank. Eetsmakelijk. Zo. Nou, dat komt helemaal goed. En uh, nou ja, uh, dames yum, yum, yum, yum. ja, dames en heren, wij zijn er klaar mee. Uh, dit is voor ons uh, afgelopen. We hebben het uh, ontzettend. Hey. We hebben het ontzettend graag gedaan en dan natuurlijk onze gebruiker ook een shotje. Ja, ja, en ik wil natuurlijk uh, even ook een paar dankwoorden uitspreken. Naar alle medewerkers van ZFM die dit hebben georganiseerd en mogelijk gemaakt en mee ja, hebben onze, gewerkt. Ja, onze, onze duvelstoeljager Leon van Es, he, die, die gewoon uh, echt hier constant... Ja, ja, ja. Ja, ik maak een diepe buiging voor uh, Leon ja. van Es, want ja. hij doet het toch allemaal maar. Ja. En hij sleept ons allemaal maar weer mee hier naartoe. Ja, en, hebben we, uh, en van dan van wil ik... Ook alle medewerkers van Nieuw Unicum bedanken door wie wij zo gastvrij zijn onthaald. En uh, die ons van alles verteld hebben en die hier dus zich een slag in de rond te werken en doen om alles uh, in goede orde te laten verlopen. Wie wij ook willen bedanken, dat zijn de bewoners. Voor hun leuke muzikale verzoekjes. Voor het meekijken, het meeluisteren. Maar vooral voor de mooie verhalen die wij hebben mogen horen van de bewoners. En uh, wie wij ook bedanken, dat zijn de gasten die van buitenaf zijn gekomen: Gertjan Bluis. En de prachtige woorden die hij gezegd heeft. Lea voor de twee prachtige liedjes. Maar vooral bedanken wij de luisteraars. Want zonder luisteraars geen ZFM. Dus reuze bedankt voor het luisteren. En kom gewoon eens gezellig langs bij Nieuw Unicum. En uh, kijk eens rond. Bedankt. Ja, en dan wil ik alleen maar even zeggen dat ik onze collega's Roy van Buringen wil bedanken voor de presentatie. Donnie de Pierik wil bedanken voor Weter om de prestatie. Leon van is voor de totale technische verzorging. Thomas de Jong, die als duvelstoeljagertje, als gofer hier rondliep, zeg maar. Gofer, dat is go for, je gaat erop. Ja, ja. Nou. In ieder geval, uh, nou, we gaan even met de 6, 7 januari is uh, CFM Lunch weer live in de lucht. Dus, uh, en heb je zin om een keer naar de studio te komen? Gewoon doen. Ja, zo is dat. En voorlopig fijne kerstdagen en een heerlijke jaarwisseling. En natuurlijk nu alvast, namens het team van Zandvoort Lunch, een prachtig en muzikaal 2019 toegewenst. Tot volgend jaar! Doei!